4 uur, het NOS Journaal, Dick ter Hark. Oud wielrenner en ploegleider Peter Post is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Post genoot grote bekendheid als oprichter en ploegleider van de TR Rally-ploeg... die in de jaren 70 en 80 veel overwinningen boekte. Zo won Jonf Soetemelk in 1980 de Tour de France als kopman van TR Rally. Ook andere bekende Nederlandse wielrenners als Jan Raas, Gerry Kneteman... en Henny Kaper reden korte of langere tijd voor de ploeg van Post.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 Premier Rutte wil niet ingaan op de uitspraken die de koningin zou hebben gedaan. Als in de berichten van de Amerikaanse ambassadeur een bepaalde weergave wordt gegeven, is dat voor mij nog geen reden om daarop te reageren. Dat blijft onder de vertrouwelijkheid vallen, en overigens opereert de koningin altijd binnen de lijnen van het regeringsbeleid, zo zei Rutte. De premier wees er verder op dat het vorige kabinet van plan was om betrokken te blijven bij Afghanistan.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 Minister Opstelt is geschrokken van nieuwe cijfers over huiselijk geweld. Volgens een onderzoek in opdracht van drie ministeries zijn jaarlijks meer dan 200.000 mensen het slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. In twee derde van de gevallen gaat het om geweld tussen partners en ex-partners. En van iedere tien slachtoffers zijn er vier man. Vooral vrouwen doen aangifte. Opstelt noemt het een enorm maatschappelijk probleem. Het kabinet komt later met een uitgebreide reactie, maar de minister verwijst ook naar al eerder aangekondigde plannen. Voor uh, daders van, uh, van uh, ernstige zederdelicten geen, uh, geen taakstraffen. En uh, voor, de, voor de minimumstraffen voor uh, daders die uh, binnen tien jaar uh, wederom uh, uh, zware gewelddelicten uh, hebben begaan. De Tunesische politie heeft in de hoofdstad Tunis betogers met traangas verjaagd. Betogers waren op het dak van het ministerie van binnenlandse Zaken geklommen. Dat departement wordt gezien als een symbool van het strenge regime van president Ben Ali. Ongeveer 8000 Tunesiërs gingen vandaag opnieuw de straat op... om te protesteren tegen de hoge voedselprijzen en tegen Ben Ali. Die heeft gezegd dat hij zich in 2014 niet herkiesbaar zal stellen... maar veel Tunesiërs willen dat hij onmiddellijk opstapt. Vanwege de onrust in Tunesië halen veel reisorganisaties vakantiegangers terug. Onder hen zijn ook honderden Nederlanders. Het weer nog regenbuien, vooral in het noorden. Temperatuur tussen 8 en 12 graden. Morgen is het opnieuw zacht en valt er hier en daar een bui. Ook dan weer vooral in het noorden. Zondag is het bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. ADB verkeersinformatie Er staat in totaal 160 kilometer aan file. Dat is wat meer dan gebruikelijk door het regenachtige weer. De meeste files staan bij Utrecht en rond Rotterdam. In het zuiden van het land valt het mee. Behalve dan op de A2, de randweg van Eindhoven richting Den Bosch. Er staat tussen knooppunt De Hocht en Knopend Batadorp... 5 kilometer file op de hoofdrijbaan. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A58 bij Best. Verkeer richting Tilburg of Den Bosch kan beter gebruik maken... van de N2, de parallelbaan. Dan de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Knoopend Oude Rijn, 16 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op Knoopend Oude Rijn. De verkeerssituatie is daar sinds deze week veranderd. En de A15 vanuit Europoort, daar is de file erg lang tussen Rosenburg en Knoopend Vaanplein, 15 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Een hele goede middag hier vanuit de Kroon in Amsterdam aan het Rerbandplein. Tot slot in deze vrijdagmiddag live ons journalistenpanel. Vandaag de gast Xandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR en Hasna naar journalisten voor andere de website Frontaal Naakt. U kunt reageren, niet alleen op dit panel, maar op onze hele uitzending via de website vrijdagmiddaglive.afro.nl of via Twitter, hashtag afrovml. We gaan het, als we het allemaal redden, onder meer hebben over de spagaat van immigratieminister Leers. Over problemen bij de linkse oppositie. Over de berichtgeving rondom rampen. Maar eerst even wat jullie opviel deze week. Paul van Gressel. Nou, mag ik iets heel actueels noemen? Um, ja. De, de Wikileaks-affaire heeft zich weer voortgezet. Het is heel knap dat RTL, onze collega's van RTL en de NRC... nu ook toegang hebben tot de nog niet onthulde leaks. Dat is net bekend geworden. Ja, en uh, het allerleukste alle is natuurlijk... dat dat eigenlijk nog niet bekend had mogen zijn... dat wij dit nu al roepen. Want om vier uur zou er een persbericht uitgaan van de NRC... dat ze de leaks hadden. Maar zelfs het persbericht is uitgelegd. Dus, uh, <lacht> nou ja, weet je, ja. de wereld heeft volgens mij... zo langzaam aan behoefte aan een grote incontinentieluier... want alles lekt. Ja, het gaat dan om uh, natuurlijk de berichten tussen uh, de Nederlandse uh, ambtenaren en de ja, Amerikanen? Nou, dus het is heel opmerkelijk tussen. Althans, ik vermoed dat dat heel groot nieuws gaat worden. Namelijk dat uh, koningin Beatrix uh, bij de inauguratie... of de beëdiging van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland... iets heeft geroepen in de zin van dat ze het belangrijk vindt... dat wij in Afghanistan zijn met onze troepen. Of met in ieder geval onze aanwezigheid daar. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Want kijk, in, in België is koning Albert deze week... tot uh, Belg van, uh, van het jaar uitgeroepen. Omdat hij in die misère die daar heerst... Uh, waar ze maar niet tot het kabinet kunnen komen... boven de dus partijen blijven houden. Houd. Ja. En uh, dan val je op blijkbaar in België... als je eenheid bevordert. Maar als Bij dit Beatrice, waar lijkt is... Niet te dan doen. kun je koningin Beatrix nooit meer boven de partijen We hebben de klaarstaan. Dus mocht er meer naar buiten komen... dan kunnen we dat zo direct melden. Alexandra Schutte. Nou Ja, Ik vind dit natuurlijk ook het, het uh, nieuws van de dag. Wat, is, wat zeg ik? Het uur. Ja. Um, en ik ben, ik ben ongelooflijk benieuwd wat, er, wat erin staat. Ik had nog een klein, uh, kleiner media nieuwtje, wat wel een grote impact heeft. Dat is namelijk dat uh, nu uh, Apple wil dat uh, uh, mediakranten die uh, via iPad applicatie uh, beschikbaar zijn uh, uh, hun uh, applicaties verkopen in de iTunes uh, zaak. En uh, nou ja, dat gaat grote consequenties hebben. Zoals? Nou ja, het lastige is dat je dan niet meer verkoopt, weet aan wie je kranten verkoopt. Dat heeft waarschijnlijk ook uh, financiële consequenties. Daar weet ik de ins en outs nog niet van. Maar uh, wat is een heel kostbaar bezit? Als je een krant maakt, dat je weet wie je leest, dat je die lezers nog weer kan uh, benaderen. Ja, je en, dacht uh, dat je een krant in eigen beheer uitgaf, ja. maar je wordt zo langzamerhand afhankelijk van zo'n concern als Apple. Ja, nou, ik denk dat er nog een ja. behoorlijke strijd uh, gaat volgen. We zullen ja. in Hasna Bouazza. Ja, nou voordat ik zeg maar mijn nieuws, dat is ook wat kleine nieuws hoor, maar ik wil wel zeggen dat ik het geweldig vind wat er in Tunesië gaande is. Dat is lijkt, volgens mij heel erg bepalend, het zal blijken voor de rest van de Arabische landen. Maar in Nederland viel me een berichtje op vandaag in de krant. Dat ook heel veel ja, bedoelt, mannen, even, even geweldig, ja. want we zien natuurlijk heel veel geweld ja, dus opstand en opstand tegen, en he, tegen het regime. En maar bedoel, wat het geweldige eraan is... Is dat het volk vanuit zichzelf in opstand is gekomen en, uh, en ja, de, de tyrannen zat is. En dat vind ik echt uh, heel erg bijzonder. Um, en in Nederland, uh, als we het hebben over tirannen, vrouwelijke tyrannen... is dat het dus bekend is geworden dat ook heel veel mannen slachtoffer zijn van huiselijk geweld... Ik vind het heel belangrijk dat, dat, dat daar ook erkenning voor is. Want heel vaak wordt het weggewuifd. en zijn alleen vrouwen, slachtoffers lijken ze daar ook wel het patent op te hebben. Maar ik vind het goed dat daar uh, meer aandacht voor is. En ook serieus aandacht voor is. Ik zal het maar zeggen. Van hoezo? Dit wordt al heel lang gezegd. Ik, ik, ik, ik geloof het direct. Je denkt meteen aan de postkaarten die in de jaren 50 populair waren. Van de dikke, de dikke, dikke, dikke vrouw. Een en de, de een de Ontzettend kleine mannetje oh. naast zich op het, uh, op, het, uh, op het strand. Het is maar, al lang zo, alleen we krijgen het nu te horen. Bedoel. Nee, ik bedoel, oh. het, het feit is uh, al bekend. Dit komt eens in de zoveel ja, keren ja. terug. Maar ja. ik vind het altijd zo moeilijk om uh, het uh, voor te stellen. Ja. We gaan het ook over heel veel andere zaken <laughs> hebben. Maar eerst nog even een klein overzicht van de afgelopen week. Kinderen worden weggehaald bij hun moeder om, te, om haar te stimuleren te vertrekken naar een land waar overigens die kinderen zeker helemaal geen weet van hebben. <laughs> En dus vertrek nou en dan krijgt u de kinderen weer terug. En u heeft de rechter gezegd dat kan niet. Ja, omdat u, om de, rechter zegt, omdat u de mensenrechten moet respecteren. Ja. We zijn bij de brand van het chemiebak door het oog voor de naald gekomen. Uh, de onderste steen moet uh, boven komen. Duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Zijn er nu wel of niet gevaarlijke concentraties? Voor de zekerheid mag het vee in het gebied de komende tijd niet naar buiten. Is het is nu wel of niet veilig om kinderen buiten te laten spelen? En mag er ook niet van het land worden gegeten? Laten we eerlijk zijn, de crisiscommunicatie... In Nederland is met vlag en wimpel gezakt. Soms zijn we 8, 10, soms wel 18 jaar bezig voordat we uiteindelijk tot een definitieve keuze komen. Dat is één. En daarnaast hebben we ongelooflijk veel problemen om iemand daadwerkelijk uit te zetten. Nee. In de stad Brisbane staan woonwijken en bedrijfsterreinen helemaal onder water. In sommige delen van de stad komen alleen de daken nog boven water uit. Het gebeurde in de bergen ten noorden van de Rio de Janeiro. <tie> en de is nu behoorlijk opgelopen, zo rond de 470. Bijna al die mensen zijn levend begraven. In zijn kasteel in Engeland is Albert Heijn overleden. En ik, ik snap ook uw verontwaardiging. Wat vindt het PvdA-kader eigenlijk van deze linkse samenwerking... en hoe denken zij over een mogelijke fusie? 71% zegt, maar je ziet wel wat in een fusie. Die zien wel wat in GroenLinks. Ja, GroenLinks komt dus eigenlijk als winnaar uit de bus... als het gaat over de mogelijke fusiepartner. Dat was een overzicht van de afgelopen week. We zijn ondertussen met een scheef oog aan het kijken naar de NRC-pagina. We zien inderdaad de bevestiging dat er in zo'n telegram zou staan... dat Beatrice gezegd zou hebben... het wordt moeilijk zo'n missie naar Afghanistan, maar het moet. En als dat klopt, Xandra, dan is het een rel. Ja, het is een rel, terwijl tegelijkertijd dat ook hypocriet is. In de zin dat, uh, dat de koningin ongelooflijk veel informele contacten uh, heeft. En uh, het koningshuis ook geacht wordt uh, diplomatiek van alles voor uh, Nederland te doen. Daar worden ze natuurlijk ook volop uh, voor, betaald. Uh, voor, voor, voor, voor betaald en gebruikt. En uh, dan vind ik het niet verwonderlijk dat ze zoiets uh, zegt. Nee, maar maar je, kan, je kan bedenken niet niet dat er... Met of, haar officiële positie van inderdaad uh, uh, iemand boven de partijen staand en de ministeriële verantwoordelijkheid natuurlijk ook. Nee, maar die, die, die, dat kan ook niet anders als het om diplomatieke contacten gaat. Daarbij gaat het om uh, geheimhouding. En op zich is het niet zo controversieel wat ze zegt. Politiek het maar ze is toch niet de loopjongen van het kabinet... in de diplomatieke zin? Zij moet toch haar eigen waardigheid behouden? Nee, zij, juist... moet, uh, zij moet Nederland vertegenwoordigen... en daarbij het uh, je... eerste deel van de boodschap... En dan moet je uh, lobbyen voor het standpunt van het huidige kabinet? Nee, nee. Nou, misschien is eerste is er zelf eerst, wel ja. achter natuurlijk. Hè? Nee, was, hè? Misschien is dat ook wel haar eigen standpunt... Vinden ze dat we daar de vrouwen van Afghanistan ja. moeten redden? Ik weet het niet. Nou, Als dat haar al standpunt is, is het op zich prima. Maar dan moet ze die naar buiten brengen, want dat is niet haar rol. Ze heeft het niet nee, naar buiten nee, gemaakt. Ze heeft, gemaakt. Nee, nou ja, ze heeft het kenbaar gemaakt <laughs> ja, ja. aan de Amerikaanse ambassadeur. En dan ja, krijg goed, je dus allerlei kabels. en dan weet inmiddels dat die kunnen ja. uitlekken. Maar ja. Per definitie... ja, maar dat heeft ze daarvoor gedaan, voordat ze wist dat uh, dat kon, uh, kon uh, uitlekken. Dat is al een tijd uh, geleden. En er zitten ook hele problematische kanten aan die totale open, uh, openbaarheid. Dit is weer iets wat vertrouwelijk had, was bedoeld, wel uh, ongetwijfeld... en misschien ook vertrouwelijk had moeten blijven, bedoel je? Ja, natuurlijk had ja. dit vertrouwelijk uh, Het is, moeten overigens blijven. er is op gereageerd door de Rvd, die de, dus niet reageren. Eigenlijk die zeggen, wij uh, ja, wat daar staat is voor rekening van degene die dat op geschreven hebben en wij zeggen er verder niets over. Ze is in ieder geval niet meer de koningin van de PvdA bij deze. Nee, dat zou je kunnen zeggen, want die zijn het daar helemaal niet mee eens. En dan geef je meteen een handig bruggetje naar het volgende onderwerp... namelijk de problemen binnen de linkse oppositie. Ja, ze willen natuurlijk effectief oppositie voeren, aan blok liefst... maar dat willen allemaal niet echt vlotten. Dat gezamenlijk verzet tegen het kabinetsbeleid... sterker, inderdaad, over die missie Afghanistan zijn ze hopeloos verdeeld. PvdA zegt van niet, GroenLinks, D66 denken nog over steun. Dit weekend moet misschien duidelijk worden... hoe Job Job Cohen zijn rol als oppositieleider gaat oppakken, want dan hebben ze een manifestatie georganiseerd aanstaande zondag onder het motto een nieuw jaar, een ander Nederland. Dan Paul Vergesel komt de grote omslag. En nou, ik verwacht het niet. Ik denk dat dit zo ongeveer het waterloop van Job Cohen gaat worden aanstaande zondag. Het is zo intens triest aan het worden hoe die man loopt te worstelen in politiek Den Haag. Uh, een, een, een dramatische nederlaag geleden politiek gezien. Kan niet debatteren. Heeft niet het politieke vernuft om tot een goede strategische kabinetsformatie uh, te komen. En zelfs in zijn rol als oppositieleider faalt hij. Ze staan op 24 zetels. De man heeft nog niet één one-liner of origineel idee in de Kamer laten uiten. Je schrijft hem al af voordat de De staatsdiscussie is. Diep dramatisch. En ik snap niet dat, dat, dat wij de. Nou ja, inmiddels vinden trouwens ook de PvdA raadsleden. Want die zijn gepolst hierover. Over, vinden het ook van die man moet gewoon eigenlijk beter voor zichzelf. Of Cohen? Of, of ja, het feit denk. of ze samen moeten met GroenLinks? Want dat laatste ja, was dat het was het trouwens. Maar ja. in ieder geval, Cohen is nooit een boegbeeld, nog van zo'n samenwerking trouwens, maar al helemaal niet van een moderne PvdA... die op zoek is althans naar een soort van moderniteit. Maar als het nou was, heb je net zo'n medelijden met Cohen? Jazeker. Ik weet eigenlijk niet of medelijden is. Wat nou nou ja, ja, van burgervader, van Amsterdam, met heel veel aanzien... ook wel heel erg veel kritiek op hem. Maar nu, naar een soort risée van de politiek... doe je kan bijna eigenlijk niet anders dan medelijden. Hebben. En ik, ik, ik, ik, ik, ben er, ik, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo voor, die hele, dat geforceerd uh, willen samenwerken. Ik, he, dat, die versplintering in het politieke landschap in Nederland, die vind ik juist wel fijn, omdat je dan in ieder geval een partij hebt die herkenbaar is voor, he, waar je voor kunt staan. Ik bedoel, twee partijen of drie partijen stelselen. In die in je het eens met, met Cohen die niet uh, ja, ingaat op die toenadering van groepen. nee je kan wel samenwerken, maar helemaal fuseren. Wat ik las, dat lijkt mij niet zo... Uh... Ik bedoel, Verstandig? Nee, nou ja, groen, nee. GroenLinks Schutte, Jolanda Sap uh, was hier ook onlangs nog de gast. Ja, die wil eigenlijk graag een grote progressieve linkse beweging. Hè? Zij zegt, PvdA kies nou eens een keer. Nee, ik zou daar erg voor zijn. ja, en, uh, nou ja Omdat ik uh, anders dan, dan Hasne uh, de versplintering van het politieke landschap een groot probleem vind. Je ziet het nu uh, bij deze coalitievorming dat uh, het de kleinst mogelijke meerderheid uh, is. Waarbij ook nog een deel uh, van het kabinet uh, uh, gedoogpartner is. En er dus niet echt deel van uitmaakt. Nou ja, dat zie je nu bij die missie naar Afghanistan dat dat een heel groot uh, probleem is. Omdat er geshopt moet worden bij, uh, bij de oppositie. En die oppositie wil niet alleen meer... Niet alleen maar tegen zijn, maar uh, serieuze afwegingen maken. Nou, je hebt het uh, bij uh, het langsgaan van de andere opties gezien... dat er vier uh, partijen nodig waren en soms zelfs uh, uh, vijf. En dat, uh, dat is heel ingewikkeld. En het tweede, wat ik vind, als je uh, naar uh, hè, als je het linkse blok beperkt... dat Freud heeft daar een uh, mooie term ooit voor bedacht... narcisme van het kleine verschil. Uh, het, het zijn natuurlijk heel uh, kleine verschillen. Ze zitten zo dicht bij elkaar dat het ja, verschil juist heel de, belangrijk de, wordt. De, de, de, de, de, al die partijen hebben ook nog weer vleugels. Hè? Partij van de Arbeid, meer een progressieve vleugel. En uh, de echte ouderwetse, uh, sociaal-democratische vleugel... die dichter tegen de SP aan zit. Hetzelfde bij GroenLinks. Je hebt de platvoeters, die de oude actieverleden vertrekken worden. Ja, precies. Die willen we meer naar de SP. Platvoeters vind ik ook zo'n uh, zo mooi woord. <laughs> ja, die willen ook meer de naar de manier. SP. Uh, maar, maar hoe dus... komt het dan dat, dat, dat uh, die Freudiaanse aandoeningen... zoals jij me omschrijft, dat ze die niet opzij nou, kunnen ja, zetten... Der, der, en er is uh, veel hem. historisch onderzoek gedaan naar uh, uh, partijfusies. En dan blijkt eigenlijk dat uh, de elite nooit, van, van partijen uh, daar nooit toe in staat is. Omdat er altijd uh, gevestigde belangen zijn. He? Alleen maar stel maar dat, ze, dat, dat vier, partij, vier uh, linkse partijen of progressieve partijen zouden samengaan. Wie moet er leider worden? Daar gaat het om. Om het mannetjes, om, om, om het vrouwtjes gedoe eigenlijk. Gaat nou, het ook? Gaat het, het, het gaat toch wel meer? Ik bedoel, de Partij van de Arbeid was natuurlijk voor de arbeidersklasse. Uh, GroenLinks is... Uh, he, misschien wat meer elitair, meer voor de kunsten. Uh, ik, ik denk dat die verschillen wel wat groter nee, zijn. Dat ik ben, is, dat ik, he, dan heb je een heel nou, kort historisch beeld daarvan. Want, he, dit, ja, maar het een... gaat toch om waar ze nu voor staan. En of ze nu kunnen samenwerken, nu kunnen ze samengaan. Ze zouden een deel van een achterban uh, verlogenen als ja, ze kiezen precies. voor GroenLinks, bedoel en je? ik bedoel, En laten we wel wezen. GroenLinks is altijd klein geweest. Zij kunnen uh, door met de PvdA samen te gaan, kunnen ze uh, macht vergaren. PvdA, bedoel, dat is toch een partij Heeft geweest. Heeft daar niks bij te winnen? Um, ja, ja, misschien een bepaalde... Nou ja, GroenLinks is ook wel heel erg consequent geweest de afgelopen jaren. Dus misschien denken ze dat dat een beetje op hen kan afstralen. Dat, want ik bedoel, B. van hij is als een soort uh, dronkenlap... van het ene standpunt naar het andere standpunt gewa ah, gewachteld. Twee. Overigens heeft Marus de Hond gezegd dat zo'n fusie van linkse partijen... helemaal niet nee, meer zendelen op dat zal dat kan je nog helemaal niet zeggen natuurlijk. Ik bedoel, nou dat ja, uh, zo is het met GroenLinks er. en met het CDA ook niet gegaan. Hè. Ze zijn in het begin heb je misschien even een impuls ja. en op termijn dik je weer in. En dat wordt toch erger, hè, want nu komt 50-plus... Nog om de hoek kijken. Dat is ook zo'n treurige one-issue-partij. En die gaat ook weer het kaas van de brood eten van nogal wat PvdA en CDA-concurrentie. De concurrentie wordt alleen maar PvdA. Ja. Dus je krijgt nog meer versnippering en uiteindelijk, eh, volgens mij, kan rechts heerlijk achteroverleunen ja. in deze dagen. Van Haag is hij vandaag maar over... Maar ja, dat weet ik niet. Want je ziet ook dat uh, uh, uh, het CDA uh, zakt en uh, nog verder en verder zakt. En dat gaat natuurlijk toch ook een instabiele ja. factor worden. En, en dus, over het cda spreken, gesproken Wat we nu over links hebben, kan je ook over het CDA. Ja, Maxime Vragen ontkent dat. Hij zegt van het is treurig wat voor anticampagne links voert. En dat yes. zal ze alleen maar uh, een afrechtse namelijk minder zetels opleveren, want het volk steunt onze maatregelen. Nou ja, dat is niet waar als je kijkt uh, naar nee, de opiniepeilingen... Precies. over de steun aan de oorlog. Ja, de Provinciale Statenverkiezingen zullen het uitwijzen. J Jij verwacht dat ook het CDA en de PvdA... Paul van Gressel allebei zullen gaan inleveren? Uh, dat denk ik zeer zeker. En, uh, ja. Maar ik vind trouwens ook dat Maxime Verhaag hier wel uh, heel erg hypocriet bezig is. Want zijn, zijn, zijn, zijn premier, zeg maar even, Mark Rutte, heeft exact hetzelfde ook geroepen. Ja. Uh, namelijk dat deze verkiezingen die eraan zitten te komen over één ding gaan. Stem op één van onze drie partijen, want dan willen we die meerderheid willen we behalen. Dus ja, dat is ook helemaal politiek, hè? meerderheid eerst zien te behalen. We gaan naar een volgend onderwerp. Gert Leers. Uh, hij heeft het niet makkelijk. Dat is uh, zacht uitgedrukt. Hij heeft een regeerakkoord wat hij uit moet voeren. Uh, dat betekent onder andere dat hij het aantal asielzoekers... in ons land terug moet zien te dringen. Hij heeft er allerlei plannen voor bedacht. Maar stuit ermee voortdurend op internationale regels en op het recht. Uh, Xandra, wat, wat Leers aan het doen is... is dat, is dat eigenlijk voor de bune en weet hij wel dat het toch allemaal niet kan? Of uh, ja, is, is, hij werkelijk, uh, is het de menens... Nou, ik denk dat hij, hij is natuurlijk van de bewindslieden degene die het meeste hete adem van uh, Wilders uh, in de nek uh, voelt. Dat, dat hebben we ook bij zijn uh, eerste bezoek aan uh, Europa uh, uh, gezien. En, nou, en als je het regeerakkoord leest, dan staan er natuurlijk heel veel ferme maatregelen in. <coughs> maar er wordt aangegeven dat dat internationaal rechtelijk niet kan. Dus dat dat eerst in uh, Europa uh, bewerkstelligd moet worden. Dus in die zin is het voor de bühne en weet hij dat uh, heel goed. Overigens speelde dat bij Verdonk natuurlijk uh, ook al. Ja, die terugkeerbeleid trouwens zelf afgeschaft heeft. Maar Paul van Gessel, wat denk je? Uh, leers, een uh, hopeloze missie? Ja, het, nou, hopeloos wil ik niet zeggen. Maar ik vind wel dat hij goed op het moment aan het benoemen is... waar de tragiek van ons asielbeleid zit. Dat je kunt kan doorprocederen totdat het zo lang heeft geduurd. Hè, als je helemaal klaar bent met procederen. Dat dat jonge babytje wat je meenam uit Afghanistan... inmiddels uh, 12, 13 jaar geworden is. Uh, en dan wordt het wel een filein probleem. Dan zegt dan vervolgens uh, de Hoge Raad in dit land... ja, kinderen mogen niet het dupe worden van het gedrag is van de ook een ouders. Een Europees, uh, ja. regelgeving. Dat is trouwens een, een, een, een, volgens mij een principe wat je niet kan voorhouden. Want als je, ouders een, uh, als, je, als je vader een bank overvalt, wordt hij ook in de gevangenis gegooid. Dan is impliciet het kind ook slachtoffer van het gedrag van de ouders. Dus, ja, terwijl er uh, nog wel verschillen tussen een bank overvallen... en uh, proberen een beter leven ja, nou, te gaan. Dus dus ja, dat is Door procederen, uh, totdat je, omdat je weet dat de regels in dit land zo in elkaar gesleuteld zijn... dat je daarmee eigenlijk uh, het systeem en het land waar je heen wil gaan... voor het blok kan vetten. Vind je ook crimineel? Nou, ik vind het niet crimineel. Alleen ik vind dat wij ons recht zo moeten gaan... Gaan inrichten, die procedures zo moeten gaan inrichten dat het gewoon inderdaad na één of twee jaar. Hartstikke duidelijk moet zijn of je een kans kan krijgen om hier te blijven. Het gaat trouwens niet zo heel om heel veel mensen in deze tijd. Het gaat om 9000 asielzoekers. Dus begin jaren negentig hadden er iets van 40 of 50.000. Dus het probleem is ook niet zo heel erg groot. Nee, dat, maar, je, maar goed, dat is ook wat. wat maar je uh, moet wel duidelijk zijn uh, wat, in wie je toelaat. En ik vind als je draagvlak ja? wil houden voor een goed asielbeleid. dan moet je ook streng zijn naar diegenen die niet binnen die criteria vallen. Ja. Leers wil natuurlijk ook die procedures bekorten. Hè? Daarom nee. zegt hij onder andere van als je één keer bent uitgeprocedeerd. wacht de rest dan maar in je eigen land af. Nee. naar Boersen. Dat is op zich als dat die procedures inkort. toch een goed effect. Ja, ja, procedures inkorten vind ik uh, dat, dat is alleen maar verstandig als je de, de, de problemen uh, tegen wilt gaan. Maar ik vind het wel opvallend dat uh, een gewaardeerde collega het had over jou als je vader een bank overvalt. Uh, ja, precies. Uh, een bank overvalt. En dat is nu wel het probleem: is dat uh, uh, illegalen in Nederland gecriminaliseerd worden. Ze zitten met gemak acht maanden vast. Uh, omdat ze geen papieren hebben. Deels uh, ook hun verantwoordelijkheid. Omdat, het, omdat ze heel vaak niet meewerken. Maar los van de, de, de internationale verdragen. Vind ik ook dat je moet kijken naar het menselijke aspect. En, en uh, kinderen van hun ouders scheiden. Maar als je dat menselijke aspect kijkt. Kom je er niet uit. Want dan moet je iedereen hier laten. Nee, dat, nou, dat ben ik het niet mee eens. Moet je ik bedoel, je, je be hmm. be bekijkt de geval, kinderen Je hebt de regels, nou Je hebt de wetten. Bedoel. En bedoel, je kijkt naar individuele gevallen. Leer zij. Ja, ik ga niet uh, kijken naar een individueel geval. Of ik ga de wet niet aanpassen voor een individuele oh. geval. Oh, maar dan vergeet je volgens mij dat je er bent... dat regels door mensen zijn gemaakt voor mensen. En dat het niet een soort statisch iets is... waar je er nooit meer maar, aan kan... Nou ja, ja, dat dat is natuurlijk... anders schutten. Nou ja, ik, ik, ik vind het inderdaad met kinderen het een geval uh, apart. Want het is natuurlijk ook schrijnend... dat uh, uh, moeders met kleine kinderen op straat uh, komen te, te staan. En dat wil je als beschaafd land niet. Ik zie wel natuurlijk ook het uh, dilemma. Want op het moment uh, dat je dat niet ja. meer doet... dan uh, als je dan asiel zoekt bent, euh, zorg je wel dat je een kind bij je hebt, of heel snel een voilà. kind krijgt. Dus nou, het, is, het is ontzettend ingewikkeld. Nou, maar... Sterker nog, uh, wat je ook vergeet, is dat het nog veel schrijnender wordt als je niet optreedt tegen dit soort zaken. Want je krijgt een internationale mensensmokkel hierdoor. Als Nederland wereldwijd de boek komt te staan van, ga er maar heen, ga lekker die procedures nee, maar... nee, traineren. Nederland en uiteindelijk is... nee, nee, nee, winnen nee, nee, met je met een kind. Het nu om, dan ga je het een structuur is, is, creëren wereldwijd. Uh, er nee, nee, er nog steeds meer mensen nee, maar met het kinderen. Het is in, deze heel, kant... in heel Europa gebeurt dat niet. Nederland was ongeveer het uh, uh, enige land uh, dat uh, moeders met kinderen op straat zetten. Dus, het heeft geen Nederland aanzuigende is, werking, uh, zeg jij. Absoluut niet maar barmhartiger dan, dan omliggende landen. Sterker nog, Nederland heeft van de een van de meest strenge asielzoekers. Ja. Maar pleiten. ik zou me wel, als, als ik een volwassen asielzoeker was... die teruggestuurd is, echt, omdat ik geen kinderen had... Uh, dat rechtsongelijkheid vinden. Ja, maar dit, dit, dit, dit, je hebt behalve rechten voor de mens... ook nog rechten voor het, uh, voor het kind. Nou ja, goed, je, je, omdat je het net zelf zei. Want het risico is natuurlijk wel dat je een soort beloning zet... op het krijgen ja, nee, van kinderen het is, in het land het waar je wil blijven. Het is heel ingewikkeld, maar ik denk ook ja, dat de een... enige oplossing is... Uh, uh, he, natuurlijk een streng maar rechtvaardig, zoals het dan heet, asielbeleid... met kortere procedures, maar vooral ook een immigratiebeleid. Ja, he, want, het nou wat zo? heel vaak zijn, gaat het, om, ja, sorry, gaat het, gaat het ook uh, om mensen die om economische redenen weggaan? Nou, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen als je weet uit welke voor, welk voor landen ze komen. Uh, nou, dat kan Kijk ik. Ja, naar ik kan het me dat voorstellen, maar dat verhoudt wel het wezen je... van het asielsysteem. Misschien zou je het kunnen opvangen je wel voor door, door uh, duidelijke regels te stellen... en dus mensen uh, hun zaken niet te behandelen als ze niet kunnen aantonen... waar ze vandaan komen. Dat is, ik talk ook heel vaak in dit soort zaken. En heel vaak beweren mensen dat ze uit een ander land komen... weigeren mee te werken. begrijp ik allemaal wel. In, in dat geval iedereen zou je ze te direct werken... terug moeten sturen? Ik, ik, nou ja, dat bedenk ik nu opeens hoor. Misschien is dat heel rechts. Maar volgens dat, mij is, oh werkt het goed uh, als je dus meteen bij... dat mensen weten dat ze... Echt wel hun paspoort moeten overleggen en dat ze op da basis daarvan een kans maken op. Even een vluchteling ja, is tegenargument. Ja. Uh, ja, ik ben een politiek vluchteling. Ja, ik kan moeilijk. Ja, het, is, ja, het blijft uh, in de Dat is met al al met al met redenen papier. waarom ik geen ja. papier heb. Goed, uh, ik had niet verwacht Jullie dat Je uh, weet wil niet weten hoeveel de marechaussee eruit de, de wc van Schiphol ja, ja, dus. werkt. Natuurlijk, dat wij hier het uit. probleem van Leers op uh, zouden lossen, uh, zeg ik hem maar ja, Maar Gert eens. Leers is natuurlijk ja, is gewoon een carrièreman. want daar ging het over. Ik bedoel, Gert Leers weet heel goed waar hij voor gekozen heeft. Dus ik bedoel, medelijden. We gaan het hebben over andere rampen, zou ik bijna zeggen, afgelopen week is er heel veel bericht over rampen, natuurlijk over die brand in Moeddijk, over de overstromingen eh, in allerlei delen van de wereld. Eh, goed gedoseerd gebracht, dat nieuws, kan, eh, Sandra Schutte, of eh, ja, soms ook gehyped. Nee, het was grappig. Ik las eh, de dag eh, of twee dagen nadat de ramp op de Nederlandse televisie was gekomen, en er was ingebroken eh, in Sesamstraat dat eh, heel veel peuters en kleuters eh, daarvoor eh, daardoor in de war waren geraakt. En eh, ik heb een zoontje van eh, vijf. Dat Inderdaad, nadat ik het in de krant had gelezen, tegen mij begon: Mama, er is de grootste brand ooit. Het is, uh, is buitenproportioneel. Buiten proportioneel? Ik vind het buitenproportioneel om uh, zo te. Want het is een gigantische uh, brand. Het is een gigantische brand. Maar uh, uh, ja, er waren uh, nog niet veel of de, geen slachtoffers. De consequenties waren nog niet uh, te overzien. Om, om, om dan. Yeah, op zo'n moment kun je dus niet zeggen dat het buitenproportioneel is. Maar uh, bloedlink, wat er allemaal zich aan het afspelen was. Sterker ja. nog, er wordt nu in de kaart. Vastgesteld, en ik vind dat zelf eigenlijk ook, dat er gewoon uh, heel slecht gecommuniceerd is door de nee. autoriteiten. En dat ze namelijk in het eerste aanleg hebben zitten sussen. En zeggen van nou het valt allemaal mee. En dan moet je later als het niet meevalt. Moet je weer terug in de modus van de gevaarlijke klub. Ja maar dat was de na de volgorde kijkt. Ja. Eerst een waarnetige uh, ja, uitbarsting volgaan. van uh, nieuws. Toen zussen van er is niks gebeurd. en Er is niet meer dioxide en lood. En het is allemaal niet gevaarlijk. En nu komt het inderdaad naar buiten. Dat het wel veel gevaarlijker is. En dan voel je je inderdaad uh, Nou ja dat zeg, dat zeg je nu. Ik heb hem hier voor me liggen. NRC Next. Die hebben een heel groot artikel. Ik zal het jullie even laten zien. Met allemaal koppen die er over de brand zijn. Hè, die alarmerende in rood. Uh, Inferno, noem maar op, en die daaronder een artikel hebben met van jongens zwaar overdreven. Die spruitjes, als je ze afwacht... kun je gewoon eten. Uh, er is, de volksgezondheid is niet in gevaar. Uh, media-socioloog Peter Vasteman... die zegt... Uh, de, de, de, in feite... Uh, de, de, de is er niet zoveel aan de hand. Maar we geloven de feiten niet meer. We geloven bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet meer. Die zeggen, het valt wel mee. Ja, Vooral niet als je, je de minister, twee ministers en een staatssecretaris... in een autootje ziet rondrijden in het rampgebied... die dan vervolgens niet uitstappen. Dat mee... denk jij... Ja, dit... maar dat nee, is beeldvorming. Ja, beeldvorming. Ja, maar dat is... Het uitgelegd dat hij dat zo niet bedoelt en Ja, nee, nee, nee, daar gaat het niet om. om. Op stelte kan het wel nee, zeggen, maar, maar mensen zien dat. Doen. Als je nee. zo'n element nee, luister, zo groot mensen maakt. zien dat, mensen zien en die voelen zich belazerd. Je had, je had het ook vorige keer ja. met de Belmeramp. Maar dat je is toegelicht en er, zijn er dan nog terugkomen of ga je nog even ik op Ik vind het essentieel, want als we het hebben over hypen en weet je, miscommunicatie en een beeld neerzetten. De tijd is alweer om. Het is ongelooflijk, maar het gaat zo snel. Dank Paul van Gessel, Hasna Bouassa, Xandra Schutten. Dit was vrijdagmiddag live. Heb ik nog tijd. Harry van Loon, Pieter want Bas Hoeklaak, Plim van... Nee, die was er niet. Susanne Matthijsen wel en Vera Kay en Sanne Alles de Vries ook. In vrijdagmiddag live. Dank voor het luisteren. Zo direct het Radio 1 -Junaal. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Dames en heren, het is de hoogste tijd voor Rutte's Tweet. Goeiedag. Ja, dit is de eerste keer dat ik langs deze weg met jullie in gesprek ben... Um, uh, en laat ik maar eerst zeggen dat we als Nederland ons nergens hoeven te schamen. Er zijn veel vragen binnengekomen over Jano. Ik had ooit de ambitie om uh, conceptieënist te worden. Omdat het op zichzelf gewoon een goed instrument is. Wat je in de eerste plaats kunt doen is ervoor zorgen dat je niet in de weg zit. En laat ik heel duidelijk zijn, we gaan dingen niet meer doen die niet goed werken. Weinig regels. En je moet heel veel dingen laten. Ook gewoon de broekje moeten aantrekken. We hebben daar alles voor in huis. En dat is de deal. Eigenlijk heel helder. Januar, dat is geen hobby. Dat is noodzaak, omdat... Uh, dat is wat we willen gaan doen. En het lijkt mij leuk als we het dan vervolgens beter doen dan de omliggende landen. Uh, en daar ga ik ook uh, van harte op in. Tot de volgende keer. Dit programma kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele mediaproducties. Radio 1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 ANWB, ah, verkeersinformatie. Door het regenachtige weer is het drukker dan gebruikelijk. We zitten met 200 kilometer, bijna 100 kilometer boven de norm. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Wat verder nog opvalt is het ongeluk op de A2... de randweg van Eindhoven richting Den Bosch. Er staan tussen knopen De Hocht en knooppunt Baterdorp 6 kilometer file. Het ongeluk gebeurde iets verderop op de A58 bij Best. En daar is één rijstrook dicht. Verkeer richting Den Bosch of Tilburg... kan beter gebruik maken van de parallelbaan, de N2... Een van de langste files staat op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch, tussen Vinkenveen en knopend Ouderrijn, 16 kilometer door de veranderde verkeerssituatie daar. A15 nou, vanuit Europoort staat ook helemaal vol, tussen Rozenburg en knopend Vaanplein, 17 kilometer. Er is ook veel vertraging op de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Staat stil tussen Bergen-op-Zoom en knopend de Stok, 8 kilometer, en dat komt door een kapotte vrachtwagen.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 Een hele middag. Het is een beetje alsof Shaki's chocoladefabriek dichtgaat. Curly, whirly, crunchy. Die tongstrelende repen. Ze worden niet meer in Engeland gemaakt. Daar gaan we straks over praten. En dan schakelen we moeiteloos door naar de uien in India. Dat onderwerp gaat over de hoge voedselprijzen. Verder hebben we nieuws in deze uitzending van achter de voordeur. De man heeft het moeilijk. Hij wordt geslagen en op andere manieren mishandeld. Tuurlijk staan we stil bij het overlijden van Peter Post. Maar eerst de situatie in Tunesië. Traangas, geweerschoten en overheidsgebouwen die in brand staan. Een demonstratie in de Tunesische hoofdstad Tunis... die loopt op dit moment totaal uit de hand. Vandaag hebben we alle progressieve krachten in andere landen nodig... om Tunesië te steunen, zei deze demonstranten. De Tunesische revolutie is vandaag begonnen. Correspondent Nicole Levever is ook in Tunis. Nicole, is het een gespannen sfeer? Ja, we nou, zijn eigenlijk uh, net een paar uur geleden aangekomen... en proberen... ...de stad in te komen. Nou, vooralsnog sta ik uh, in het kantoor van, uh, van de douane... ...onder een uh, grote foto van de president. Nou, wat we net hebben gehoord is dat uh, de, de president... ...die heeft de regering min of meer naar huis gestuurd... ...gaat een, uh, een nieuwe regering formeren. Ja, en dat is wel een geweldige prestatie voor de demonstranten... ...die een paar weken geleden begonnen met hun protest... ...en nu dus enorm veel bereikt hebben. Nou, gisteren heeft hij al allerlei... ...toezeggingen gedaan hij heeft. Gezegd, er zal niet meer geschoten worden op de demonstranten... ...maar vervolgens, nog geen uur nadat hij was uit, af uitgesproken... ...vielen de eerste doden alweer. Nou, Vannacht zijn er bij Relle weer twaalf mensen om het leven gekomen... ...al dus de schattingen van mensenrechtenorganisaties. En de mensen pikken het niet. En die zijn vandaag dus weer in grote getalen de straat opgegaan. Duizenden mensen hebben zich verzameld voor het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en ze gaan daar niet weg wat de, de oproeppolitie al probeert. Ja, hij uh, stuurt de regering naar huis. Is dat een soort ultieme poging om zelf aan de macht te blijven? Want ik begrijp dat hij niet opstapt. Nee, daar is niks van bekend. Hij zelf blijft zitten. En ja, het is eigenlijk ook de enige manier om uh, zijn hachje nog te redden. Want uh, hij moet met meer komen. Die maatregelen die hij genomen had die waren niet genoeg. Ja, en de vraag is, gaan de mensen hier dan genoegen mee nemen? De vraag is, wat is het alternatief? Als uh, iedereen naar huis zou zijn gestuurd, de leider, inclusief iedereen die met hem samenwerkt, wie nemen die plaats dan in? Is dat het leger? Is dat de oppositie? Nou, die zijn de afgelopen jaren zo enorm onderdrukt, dat dat niet een hele sterke club is die zomaar het landsbestuur over kan nemen. Dus ja, hij probeert nu de boel te sussen. En ja, voor de stabiliteit van uh, het land, als dat zou lukken, zou het misschien de mogelijkheid zijn, als die nieuwe club die er straks komt te zitten, echt naar, uh, naar de eisen van de mensen zou luisteren. Ja. Maar dan zal hij ook wat moeten doen... bijvoorbeeld aan ja, de positie van zijn familieleden. Hij heeft een heleboel broers zus en zussen. Zijn vrouw heeft er een nog eens een heleboel... Heeft er ook heel veel, ja. hè? Ja. Ja precies, dus ja, hij zal toch ook voor de beeldvorming dan moeten laten zien dat het een echt ernst is. En, en daar wat aan moeten doen, dat uh, ja, de klachten die de mensen hebben van ja, grote armoede, grote werkeloosheid, dat, uh, dat hij daar nou echt uh, werk van gaat maken. Ja. Ja, wat ik las bijvoorbeeld op uh, nos.nl dat de familie van die vrouw, dat is uh, familie Trabelsi, uh, uh -huh. dat die bijna alles in handen hebben. Ja, die hebben enorm veel in handen. Die wonen in, uh, in grote huizen, villa's, hebben bedrijven in handen... Uh, in een, een van de wat ziekere toeristenplaatsen. Daar is ook een, uh, een huis van een van die familieleden bestormd... door boedende demonstranten. Er is een ander familielid wat uh, nou ja, een paar dagen geleden al... zijn biezen heeft gepakt en naar Canada is vertrokken. Nou, die had er blijkbaar absoluut geen vertrouwen meer in. Dus ja, ze zullen iets moeten doen, ook aan die positie van die familie... om te laten zien dat het een ernst is met het luisteren naar het volk. Ja, goed. Maar... De... Dit is, laat me zeggen, het politieke gedeelte... en hoe de president Ben Ali probeert nog in ieder geval voorlopig te overleven. Maar dan nog eventjes toch terug naar het begin, de geluiden die we ook hoorden vanaf de straat. Wat denk jij? Zijn de betogers tevreden? Gaan ze door? Uh, waar eindigt het? Nou, ik moet zeggen, dat valt heel erg moeilijk te voorspellen... Uh... Ja, ze hebben in ieder geval al historie geschreven door dit binnen te halen. Maar of ze hier genoegen mee gaan nemen, geen flauw idee. Het begon natuurlijk allemaal met een, uh, met een incident. Een jonge man, half opgeleid, die groente en fruit op, op straat verkocht. Uh, daarmee voorzag in de levensbehoeften van zijn voltallige familie... fruit en groente werden in beslag genomen. En toen heeft hij zich in brand gestoken. En blijkbaar herkenden zoveel mensen zich in deze uitzichtloze positie... Uh, dat, uh, dat, ze de, dat ze de straat op gingen en dit massale protest uh, uh, teweeg... Te brengen. Ja, en tot nu toe werd het regime beschermd ja, door een aantal zaken. Door de politie, het leger, die, die deed wat, wat het regime zei. Maar ook door de angst, de angst van de mensen. En ja, nu de angst weg is en het niet duidelijk is hoe de politie en het leger erin staan. Ja, het is, het is afwachten wat er nu gaat gebeuren. Als er nog meer doden vallen, ook na deze aankondiging, dat de regering op zal stappen, dan kan ik me voorstellen dat de protesten gewoon doorgaan. Ja, goed. Nou ja, jij bent er en houdt ons op de hoogte. Nicole sterkte verder daar. Nicole Leveve was dat vanuit Tunis, de hoofdstad van Tunesië. Nou, ook in Den Haag vandaag was er een demonstratie. Er was een demonstratie van Nederlandse Tunesiërs. Daar is onze verslaggever Matthijs van der Wiel bij. Matthijs, is het nieuws daar al doorgedrongen, bij die demonstranten, dat de regering naar huis is gestuurd? Uh, het kwam uh, nadat de demonstratie was afgelopen. Die begon hier uh, om twee uur voor de deuren van het uh, internationale strafhof... Langs een drukke verkeersaders, zoals je hoort hier in Den Haag, een stuk of honderd demonstranten, Nederlandse Tunesiërs, die uh, leuzen riepen dat Ben Ali de president naar huis moet. Zijn vrouw en uh, haar hele familie ook. En uh, die ik dus niet heb kunnen voorleggen wat ze vinden van deze nieuwe stap: het naar huis sturen van de regering. Maar als ik nou uitga uh, van de felheid van, uh, van hun leuzen. Ze, het is hun maar om één ding te doen. Die man moet weg, die president Ben Ali. Ik heb ze dus wel kunnen vragen wat ze vonden van die toezeggingen... die de president gisteren gedaan heeft. Dat er niet meer geschoten wordt op demonstranten. Dat de prijzen omlaag gaan en dat hij over drie jaar zelf zal aftreden. Dat vonden ze allemaal gebakken lucht, zoals ze zeiden. Daar namen ze totaal geen genoegen mee. Ze zeiden, deze man heeft al zo vaak dingen beloofd. Hij, heeft het nooit, hij is het nooit nagekomen. We hebben hier geen vertrouwen in. Wij zijn pas tevreden als hij naar huis gaat. Dus ik vermoed dat dit ook niet genoeg is... voor die mensen die hier vanmiddag stonden te demonstreren. Ja, En die demonstratie uh, waren er veel mensen. En, en waarom laten ze trouwens nu pas van zich horen? Want het, het speelt al een paar weken. Ze waren met een stuk of honderd. Uh, gezinnen, mannen, vrouwen, jongeren, alles. Uh, alle leeftijden eigenlijk. Uh, verenigd achter die spandoeken. Nee, we hebben ze nog niet gehoord, de Nederlandse Tunesiërs. En de reden daarvoor, dat is precies hetzelfde als wat Nicole net zei. Dat is die angst. Ook Nederlandse Tunesiërs waren bang om zich uit te spreken. We hebben mensen gesproken de afgelopen week. Die zeiden dat ze bang waren dat hun, gezins, hun familieleden, uh, neven en nichten in Tunesië iets zou worden aangedaan. Als zij zich hier zouden uitspreken. Een meneer die vertelde, uh, als ik hier de straat op als ik ga demonstreren, de ambassade kijkt mee en dan kom ik het land nooit meer in. Die durfden dat gewoon niet, eenvoudig weg. Maar ja, zij zagen ook iedere dag op televisie steeds meer demonstraties, steeds fellere demonstraties. Mensen die hun leven waagden daar in Tunesië in verschillende steden om te demonstreren tegen de, tegen de regering. En zeiden ze tegen mij vanmiddag, ja, als ze het daar doen, dan moeten wij nu ook wel. Dankjewel, Matthijs. Matthijs van der Wiel was dat die vanmiddag dus bij die demonstratie was van de Nederlandse Tunesiërs. De keizer van de Zesdaagse. De ploegleider die onlosmakelijk verbonden is met de naam T.I. Rally. Peter Post, hij is overleden op 77-jarige leeftijd. Een grote in de wielersport. Als renner, maar vooral ook als ploegleider. Zijn ploeg heeft vele overwinningen behaald, waaronder de allerbelangrijkste. Want onder leiding van Peter Post won Joop Soetermelk in 1980 de Tour de France. Daar ja. is dat beeld. Dat willen we niet snel vergeten. Joop Soetermelk... Over de finish, hand in hand met Kerry Kneteman. Geweldig is natuurlijk. We hebben al veel gewonnen. Als je dan als een Tour de France wint. Met de. De Joost Soetenaar. Die ontzettend populair is. Dat is het een geweldig Het was hem toch echt, de laatste spreker, Peter Post. Aan de lijn nu, oud Peter Winnen. Goedemiddag, meneer Winnen. Goedemiddag. Peter Post was al langer ziek, begrijpen wij. Kwam het nieuws voor u toch onverwacht? Ja, We gaan nu even opnieuw bellen. Want op een of andere manier lijkt het alsof hoe je op de mond van toe uh, aan het uh, vertoeven bent. Het is een uh, beetje een vervelende uh, verbinding met uh, Peter Winnen. Dat gaan we zo dadelijk uh, doen. Maar eerst. Vier op de tien slachtoffers van huiselijk geweld is man. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Maar kan de hulpverlening voor, wat kan de hulpverlening voor de slachtoffers doen? Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We gaan weer even kijken of we contact hebben met Peter Winnen, Oud uh, renner en we hebben het over uh, de overleden Peter Post. Um, ik vroeg u uh, of het nieuws toch onverwacht kwam? Ja, het ja, is altijd wel geschokt, maar ik had het een... Uh, hij hing uh, niet aan de grote klok wat, uh, wat een keer maar uh, ja, in de zijn nee, je, dan het, hou je van alles. Ja, ja het, het spijt me verschrikkelijk, want uh, u, u bent uh, op een of andere manier niet, uh, niet te verstaan op, uh, op de radio. Wellicht dat we het later nog een keertje proberen. Ja, Oké. Okay. Dan gaan we het eerst hebben over de meer dan 200.000 mensen die jaarlijks slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het blijkt uit het eerste grote onderzoek dat sinds 1997 gedaan is naar huiselijk geweld. En dat ze vandaag uh, het, door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. En het blijkt dat 40% van de slachtoffers man is. We gaan erover praten met mevrouw Lohman... projectleider Mannenopvang in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Wij hadden hier op de redactie, ik denk heel veel mensen in het land... toch het idee van, hoe kan dat nou? Mannen die mishandeld worden door, door hun vrouw. Wat is daar nou aan de hand? Ja, het is heel goed dat er zoveel aandacht nu is voor dat huiselijk geweld. Wij, ja, wij onderkennen al heel lang dat er ook mannelijke slachtoffers zijn. De verschatting was altijd 16 procent. Ja, dat blijkt dan nu hoger te zijn. Onder de daders zijn wel 17 procent vrouwelijke daders. Dus daar ja benadert dat wel die verwachting van 16 procent. Ja. Nee, maar hoe maar kan, nu is het 40 procent, dus ja, wel hoger dan we dachten. Hoe kan dat? Want dat is een beetje de vraag. Iedereen denkt, ja, hallo, hoe kan dat nou? Wat ja. zijn dat voor mannen? Nou, dat is, ik denk dat dat hetzelfde is als bij vrouwen. Dat een huiselijk geweld ontstaat in de loop van de tijd... als bij één klap, nou, denk je, dat het overgaat. Hè, dat wordt weer goed gemaakt, maar dan in de loop van de tijd... slijt het erin en ja wordt het eigenlijk normaal. En huiselijk geweld is niet normaal. Nee, dat, maar dat, dat wordt dat wel zo ik, ervaren. Ja, maar dat, dat begrijp ik heel goed hoor. Maar uh, waar het mij eventjes om gaat is... Van hoe komt het dat die mannen mishandeld uh, worden... en dat dat percentage dus ook gestegen is? Wat is er gebeurd met de man? Nou, het percentage is niet gestegen, dat weten we natuurlijk niet. In, in dit onderzoek is het hoger dan dat we dachten dat het zou zijn. Um, dat het hoger is dan je verwacht is, heeft te maken met... dat huiselijk geweld heeft te maken met afhankelijkheidsrelaties. En mannen kunnen ook in een afhankelijke relatie... tot een vrouw of tot een mannelijke partner terechtkomen... waarin ze niet, ja, niet opstaan tegen het geweld en de, wel de relatie willen... Ja, en dat geweld niet weten te stoppen. En de afhankelijkheid is dat de partner zorgt voor het inkomen, zoals voor uh, andere zaken. Ja, of een emotionele afhankelijkheid. En niet, ja, niet het lef hebben om te zeggen, dit is niet normaal, dit wil ik niet. Ik wil wel de relatie met jou, maar ik wil niet dit geweld. En ja, we zien ook hele grote stevige vrouwen in de vrouwenopvang. Dat heeft niet met de fysieke overwicht te maken. Nee, want het is, zijn, het is meer. Ik bedoel, we hebben het nu over fysiek uh, slaan, maar het is niet alleen slaan. Nee, het gaat uh, huiselijk geweld. Het gaat natuurlijk over manipulatie en over het uitoefenen van macht over de ander. En over een generationeel probleem. Uh, het is heel lang al bekend dat uh, zowel daders als slachtoffers hebben het als kind meegemaakt, hebben hun ouders op die manier met elkaar zien omgaan. Dus daardoor is het eruit stappen en het in de gaten hebben van, hey, dit is niet normaal, ik moet dit anders doen... is voor mannen net zo. Ja. En is er dan nog een verschil? Want ik weet dat het voor vrouwen al heel lastig is... om op een gegeven moment gewoon die stap te maken... om naar de hulpverlening toe te gaan. Is dat voor mannen uh, net zo moeilijk of misschien moeilijker? Ja, ik denk dat daar wel een verschil is in... Uh, ik denk dat het... het zelf uh, hulp zoeken voor mannen en vrouwen allebei verschrikkelijk moeilijk is. Maar dat uh, in de hulpverlening is de onderkenning bij uh, een EHBO of een huisarts... dat is inmiddels wel toegenomen voor vrouwen. Daar is men inmiddels wel erachter dat als een, iemand voor de derde keer met een blauw oog komt... dat het huiselijk geweld kan zijn bij een vrouw. En het onderkennen bij een man en dus een keer vragen van... Hey, wat is daar eigenlijk aan de hand? Ja, dat dat nog in de kinderschoenen staat. Dat is dus het vinden bij anderen, bij politie, bij, uh, hè, bij een EHBO of bij een huisarts dat dat bij mannen nog minder is dan bij vrouwen. Ja, want laten we nou eerlijk zijn. Ik bedoel, de cultuur is toch uh, een beetje van... ja, dat kan, dat kan niet, een beetje ongeloof. En andere, uh, laten we zeggen, de macho-mannen... Uh, zeggen van, hallo, jelle, uh, dat kan je toch niet overkomen? Ja, ik denk dat onder collega's of onder familieleden... dat mannen zich inderdaad net als vrouwen vreselijk schamen... om hiermee naar buiten te komen. En dat bij vrouwen, doordat het toch iets meer bekend is... en iemand misschien ook wel iemand kent... Ja, dat het misschien dan iets makkelijker is om te zeggen. Maar ook bij vrouwen is het verschrikkelijk moeilijk om daarmee naar buiten te komen. Ja. En zijn de problemen van die mannen uiteindelijk oplosbaar? Ja, ik denk, dat is natuurlijk niet voor iedereen even zo uh, hè, op te lossen. Maar ik denk dat huiselijk geweld, uh, het onderkennen, dit is niet normaal en we willen dit anders doen. En we willen uh, wel de relatie, maar niet het geweld. Ja, dat dat wel op het is, nou ja, dat is natuurlijk niet altijd oplosbaar. Maar het is oplosbaar als je er echt samen ook aan, aan wil werken. En dat zien we toch wel, dat zien we wel gebeuren. Dat mensen via begeleide terugkeer, dat is een aanbod daarvoor. Of andere manieren hulp zoeken. Dat mensen wel zeggen, ja ik wil ja. dat dit stopt. Ja precies. Mevrouw Loman, uh, sterk te verder. Ik dank u wel. Mevrouw ja. Loman, projectleider bij het Mannenopvangproject in Den Haag. Dat staat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag beginnen de WikiLeaks berichten over Nederland los te komen. En waar gaan ze over? Natuurlijk over Afghanistan... maar ze gaan ook over de verdeeldheid in de vorige Nederlandse regering. En een uitspraak van koningin Beatrix daarover. En NSE Handelsblad en RTL kwamen vandaag met de berichten. We praten erover met onze politiek verslaggever Wilco Bom. Wilco, uh, zijn het verrassende berichten? Nou, het zijn dus in elk geval allemaal berichten... van de Amerikaanse ambassade in Den Haag aan Washington. En die uh, via een, uh, een Noorse krant die zelf die Wikileaks berichten heeft uh, weten te krijgen... nu naar buiten komen via de NRC en uh, RTL. Dat even vooraf. Ja, en een van de opmerkelijke punten waar die nu naar buiten komt... is dat koningin Beatrix zich over de verlenging... van de Nederlandse missie in Afghanistan heeft uitgesproken. En dat deed ze dan in de zomer van 2009... in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Levin. Uh, en ze zou dan over die verlenging hebben gezegd... het zal moeilijk zijn... En volgens het Amtsbericht van de ambassade zegt ze ook... maar het moet. Maar goed, dat maar het moet... dat wordt dan weer niet geciteerd uit de mond van de koningin. Dat is dan weer een beetje een interpretatie van die ambassadeur. Oké, okay, dus ze kan het ook niet gezegd hebben. Ja. Althans, misschien wel in Precies. de richting, maar niet ja. letterlijk. Ja. Maar dan is de vraag... Uh, is het erg dat de koningin uh, dit gezegd heeft, want het is een besloten uh, gebeurtenis? Ja, uh, nou ja, het, feitelijk was het kabinet toen al verdeeld in de zomer van 2009... over wat er verder moest gebeuren door Nederland in Afghanistan. En je zou uit dat citaat, hè, het zal moeilijk zijn... zou je kunnen afleiden dat Beatrix destijds voorverlenging van die missie was. En dat zou dan dus wringen met wat het kabinet wilde, want het kabinet was verdeeld. Maar... Juist ook om, het was wel zo dat het kabinet nog voornemens was om iets te gaan doen, en daar past, past het dan weer wel in. Dus um, ja, tegen die achtergrond is het dan weer niet zo schokkend. En ook volgens de huidige premier, premier Rutte, uh, was het, als het al heeft gezegd, binnen de grenzen van het toenmalig kabinetsbeleid. Dus volgens de opvolger van Balkenende valt het allemaal wel mee. Maar uh, Pvv-leider Wilders die ziet het een beetje anders. Die heeft ook gereageerd via Twitter, en hij stelt: Majesteit moet zich niet benoemen met wel of geen missie in Afghanistan. Als het waar is dat ze dat wel heeft gedaan, dan is dat ongepast. Nou, dat zijn harde woorden van de PVV-leider. Uh, nou gaan de berichten van de Amerikaanse ambassade. enerzijds over de verdeeldheid, uh, laten we zeggen in het kabinet. Als we gaan over Afghanistan, maar ook over die verdeeldheid. Wat, wat, wat, zegt, wat zegt het verder? Nou, de Amerikanen die zagen uh, toenmalig PVV-leider Wouter Bos eigenlijk als de man. die de verlenging van de missie in Oeruzkan heeft uh, getorpedeerd. door de breuk in het kabinet te forceren vorig jaar februari. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ze hem daarmee wel heel veel eer geven. Natuurlijk waren er PVDA'ers die er wel wat meer voor voelden om te blijven dan Wouter Bos. Uh, Angeline IJsing, Kamerlid, wordt ook genoemd in dat verband. Maar Bos was toch echt niet de enige PVDA'er die helemaal niks zag in langer blijven in Afghanistan. Het is overigens wel bijzonder om te lezen uh, wat uit wat er via NRC en, en RTL nu naar buiten komt. Um, die Amerikaanse Diplomaten die concluderen of die neigen naar de conclusie in 2009 dat Nederland wel wil blijven, dat doen ze op gezag eigenlijk van de minister van buitenlandse zaken van destijds Verhagen. Maar uit de kabels blijkt ook dat um, ze zelf al een paar keer met Bos hebben gesproken. En dat bos toen ook al duidelijk maakte dat de Partij van de Arbeid uh, er niks voor voelde. Maar dat hebben die diplomaten kennelijk niet erg serieus genomen. En uh, ze hebben dus toen is ze eigenlijk een beetje op het verkeerde paard gewit. Ja, je kan ook zeggen, ze hebben de analyse gewoon niet uh, goed gemaakt. En hebben gedacht van oh, die verhaag heeft meer macht dan die bos. Ja. En dan hebben ze zich daarin vergist. <grijpt> Uiteindelijk wel. Uh, uh, uh, uh, nou goed, dit lekt dan uit als, uh, als, als eerste. Waarschijnlijk komt er nog veel meer de komende dagen. Dan is natuurlijk altijd de vraag van... Ja, wie maakt zich nu grote zorgen? Wie is er niet blij om het heel populair te zeggen? Nou, in elk geval de Amerikaanse autoriteiten. Die zitten natuurlijk niet voor niks al lang achter de bronnen van WikiLeaks aan en achter Assange. Maar uh, in Nederland is in elk geval, denk ik, uh, onze huidige vicepremier Verhagen van het CDA, destijds de minister van Buitenlandse Zaken, niet erg blij met wat er nu gebeurt. Want uh, als je de berichten leest, dan omschrijven de Amerikaanse diplomaten hem als buitengewoon pro-Amerikaans. Zo nodig, zelfs ten koste van Europa. Ja, en die laatste ja, toevoeging, zo nodig zelfs ten koste van Europa... dat zal vragen toch wel een beetje rauw op zijn dak vallen... en anders sommige van zijn partijgenoten Ja, gaan. het is wel een Atlanticus, maar hij heeft ook altijd hart voor Europa. En dat voor iemand die in het Europese parlement heeft gezeten... Ja. dat is niet leuk om te lezen. Precies. Maar politiek, heeft dat dan verder nog gevolgen? Nou, komt... op dit moment lijkt het me in elk geval niet... maar we weten natuurlijk niet wat er allemaal nog gaat komen. Nee, er zal vast wel een debat over komen. Wilco, dankjewel voor dit moment. We hadden even wat problemen met de winning met Peter Winnen. Dat gaan we na vijf uur allemaal goedmaken. Dan hoort u hem. En uh, we praten in deze uitzending ook met Mart Smeets. En het gaat allemaal over het overlijden van Peter Post. Nu tijd voor Groot-Brittannië. Het is een nationaal drama in Groot-Brittannië. Want daar verdwijnt weer de productie van zo'n typisch Brits erfgoed. De chocoladelekkernijen van het merk Cadbury. De laatste Curly Whirly, Crunchy en Cadbury Milk Trace... die rollen vandaag van de band in Summerdale. Ze zullen voortaan gemaakt worden in Polen. Hieke Jippes aan de lijn. Hieke, heb je nog een voorraadje ingeslagen? Ik ben niet zo'n curly-wurly type. Nee? Uh, persoonlijk, nee. Uh, ik moet je zeggen dat ik uh, lang geleden... toen ik uh, hier als au pair voor het eerst begon... en door mijn hele chique familie als uh, erger dan... Uh, de laagste dienstbode werd behandeld... en dus van hen niet te eten kreeg... <lacht> dat ik mij voedde met uh, uh, grote plakken... Cadbury, Dairy, Milk -chocola, Want uh, uh, of Fruit en Nut... Ook Heel uh, voedzaam, want daar hield je ongeveer de hele dag zo'n hele zoete, kleverige mond van. Dus daar kon je nog heel lang van uh, nagenieten. Ik heb pas een paar jaar geleden begrepen um, dat, dat unieke, die unieke kwaliteit van Britse chocola. Want die smaakt echt naar niets wat je op het vasteland nee. van Europa kunt krijgen. Dat dat alles te maken heeft met een heel oog, heel groot um, uh, uh, oliegehalte uh, en maar weinig cacao. Door de Europese Commissie er even heeft, uh, aan heeft gedacht... om Britse chocola op te zadelen met het woord Vagilat in plaats van chocolate. Maar dat is gelukkig gekeerd. Ja, precies. Dat was toen nog een hele discussie inderdaad. Zeg maar, nu gaat de discussie over uh, verplaatsen van uh, de productie. Van de, want het is wel typisch Brits. Het gaat naar Polen. Um, hak dat erin? Nou, het hakt er vooral in bij de mensen die in die uh, fabriek in Somerdale, in de buurt van Bristol, uh, werken. Dit is een fabriek die bestaat al sinds uh, 1919. Daar heb je dus zo'n zo zo typische uh, uh, traditie van vader op zoon. Generaties die al in die chocoladefabriek uh, gewerkt hebben. En toen uh, het bedrijf, toen de top van het bedrijf Cadbury, speelde met de gedachte om misschien dit te doen. en die fabriek te sluiten, omdat ze niet meer helemaal winstgevend was en is te kijken of het in Polen ook goedkoper was. Toen is daar um, een landelijk een actie gang gekomen waarvan de actievoerders dachten dat ze die hadden gewonnen. Toen kwam het grote Amerikaanse bedrijf Kraft met een vijandige overnamebod op um, Cadbury. Voorwaarde voor die overname is toen geweest dat deze fabriek in Somerdale open zou blijven. Dat heeft Kraft ook beloofd en nog niet waren ze eigenaar van Cadbury of na een maand zeiden ze sorry, um, komt ons toch niet goed uit gaat toch naar Polen. Ja, nou, dat gaan ze dus uh, nu doen. Maar ik begrijp dat uh, behalve die chocolade die jij net zo plastisch hebt uh, beschreven, uh, het bedrijf ook op een andere manier vrij bijzonder is. Nou, Cadbury staat voor die traditie van uh, 19 e eeuwse sociale ondernemers die uh, zich alles aantrokken van het welbevinden van hun werknemers. Omdat ze dachten dat dat de productiviteit van hun bedrijf te goede zou komen. Dus Cadbury staat voor um, het eerste tuindorp. Naast de fabriek in Birmingham bijvoorbeeld, Bornville. Cadbury had als eerste een pensioenplan. Had als eerste uh, vrije, de vrije zaterdagen. Het uh, vrije, uh, gratis doorbetaalde vakanties. Uh, personeelsuitstapjes. Uh, zwembaden en badhuizen. Al dat soort... Sportvelden, Al dat soort dingen kun je in Bornville, wat nu nog steeds een levend dorp is, kun je nog steeds zien. Maar die traditie van behoorlijk ondernemen, die Cadbury tot op het laatste moment toch zoveel mogelijk heeft proberen te behouden, die gaat nu in feite uh, ook verloren, want Kraft heeft daar geen enkele boodschap aan. Maar de repen blijven, maar ze komen voortaan uit Polen. Dankjewel, Hieke. Hieke Jippes was dat vanuit Engeland. Straks, na vijf uur, gaan we het hebben over het recht op regelmatig een wandelingetje maken. Dat heeft het kabinet vandaag toe besloten. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Bij Kornwerder Zand is een auto bij de sluizen het water ingereden. 2. Meteen koffer pakken en een holle vliegen rennen. Maar we zijn gelukkig geland. Ranking the News. Nu op nummer 1. In zijn huis in Engeland is de voormalige topondernemer Albert Heijn overleden. De kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl